Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het no-show. Dit is Erwendangst. Villens in de randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Staat 7 kilometer tussen Knoop het Hoevenlaken en 1 Brugge. 8 kilometer op de A4 Den Haag-Amsterdam. Door een ongeluk tussen het Aqueduct en Knopend Bad Hoevedorp. Wil je naar Amsterdam, kan je het beste Haarlem aanhouden. Dan ga je via de A5 en dan de A9. Bij Knopend Hoek doe je dat. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Staat 12 kilometer tussen Gouda en Woerden. A27 Gorkum-Utrecht. 6 kilometer tussen Hagenstad. Stijnen Lunette. Op de A28, uh, Zwolle richting Amersfoort staat uh, tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 If you knew what you think, think. Ik heel op deze zonnige zaterdagmiddag bij Seattle door de Duran Duran uit de jaren 80 in Skin Trade. Het is even na twee uur, een hele middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag ZFM Voor Zandvoort en de regio En ook goedemiddag Albert oh, mijn collega voor vanmiddag. Uh, goedemiddag Rob Goedemiddag luisteraars, ja welkom wederom drie uur live vanaf het zonovergoten gasthuisplein Wat uh, hebben wij voor u allemaal in petto Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier maar vast bij de hand want er zit vast wel iets tussen waarvan u zegt hé, hey, daar wil ik heen. Uh, om half drie hebben we het weerbericht uh, door ons onze enige een echte Zandvoortse weerman. Dan zou hij Lex, op strand zitten. Niks van de hoorn. Ja, dit wordt weer gissen, hè? Want vorige week kwam hij in de studio, het was ook slecht weer. Maar nu is het echt mooi weer, dus wellicht dat we moeten gaan bellen. Uh, rond de klok van half vijf hebben we dier van de week. En dan uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En die luistert naar de naam Pino. Pino. Dus ik zeg ook nog even niet wat het over gaat. Maar dat wordt uh, voor de liefhebbers van het gedicht van de week een heel mooi gedicht. Uiteraard uh, veel Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, natuurlijk gaan we naar het voetballen. Want SV Zandvoort speelt vandaag uh, thuis tegen Bol. En dat staat voor Broek op Langendijk... Dat begint om half drie, dus rond de klok van tien over half drie gaan we schakelen met onze enige echte voetbalverslaggever Joop van Nes, die daar voor ons aanwezig is. En uiteraard in het laatste uur hebben we nog veel meer ander sportnieuws. En we hebben lekkere muziek vanmiddag. Heb jij soms de Euro Breakdown gisteren gedaan of zo? Uh, nou nee, DJ Zorro heeft de Euro Breakdown oh, gedaan. Okay. Ik was er wel, ik was er Vandaar wel. Vandaar deze keuze. So Ja, goed Robert-Jan, dan kunnen we weer. <laughs> Michael Jackson en P.I.T. Pretty Young Thing. En hebben werd het kwart over twee. Ja, en uh, allereerst even twee berichtjes die mij toch opvielen uit uh, het Haarlemse Dagblad. Uh, in tegenstelling tot wat de landelijke tendens is... Uh, is het aantal, het percentage van, uh, van toerisme is uh, toegenomen... en daar zijn ze allemaal verblijd over. Alleen het Hanofdagband stond de overnachtingen in Zandvoort flink gedaald. Zandvoort daalt in populariteit bij toeristen in twee jaar tijd... ...overnachten er een, ruim 81.000 mensen minder. De verwachtingen zijn flink naar beneden bijgesteld. Dit blijkt uit recente cijfers van de gemeente. In 2008 overnachten er in hotels, pensions en op campings negen, ruim 900.000 personen. In 2009 zakte het aantal toeristen naar uh, 8.500 uh, personen. En in 2010 daalde het nog verder naar 830.000. Een dieptepunt volgens de gemeente. Verwacht wordt dat, dat de meeste recente cijfers niet veel beter zijn. Deze deze afname in overnachtingen is een flinke tegenvaller voor de gemeente die juist probeert om vanaf 2009 elk jaar meer toeristen te trekken. In het Deltaplan Verblijfstoerisme was zelfs vastgesteld dat de badplaats op 250.000 extra overnachtingen per jaar kon rekenen. Dit is inmiddels naar een meer realistische verwachting bijgesteld. De gemeente gaat nu proberen om in 2014 60.000 extra overnachtingen binnen te halen. De gemeenteraad stemde hier onlangs mee in. En, uh, nou, we hebben natuurlijk net de paasdagen gehad en uh, ook... De Haarnes Dagblad had wat Duitsers geïnterviewd. Want uh, ze lopen, uh, het loopt dan wel niet over van enthousiasme de reacties. Maar over het algemeen vermaken toeristen zich wel in Zandvoort. Afgelopen woensdag half april. Maar toch is het tamelijk druk op het St Zandvoortse strand. Vooral veel Duitsers vieren vakantie. Lijkt het. Oent? Gefiltes? Ja hoor. Het bevalt de meeste toeristen prima. Al is niet iedereen enthousiast. Ze vonden het strand wat saai. Nou ja, de harde wind. Daar kan je niks aan doen. En ze hadden nogal wat op- en aanmerkingen over de hotels zet. Een wandelaar die met zijn hond in, uh, in het Haarlems Dagblad uh, over het strand liep afgelopen zaterdag. Nou, laten we hopen albert -Jan, dat het allemaal uh, weer goed komt met ja, Salvoorts. Ik hoop het ook. Dat het uh, gezellig druk wordt zo, hè, hier aan de kust. Ja, toch? Z zal mooi zijn. Jazeker. Is dit weer een hit uh, uit de Europe Ja, Blackout? ja, ja. ja. Ja, je bent bij DJ Sorrow op bezoek geweest. Ik hoor het alweer. Elke vrijdagmiddag hoor je de hitlijst van CFM tussen drie en vijf uur. En deze van Nickelback staat daarin momenteel ook genoteerd. Well, I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 Plaatje, plaatje, plaatje, plaat, uh, dit, Albert nou, dan mag jij zeggen wie dit is. Nou, zeg maar, Albert Ik zeg het maar. Oh, Dr. Hoek en uh, oh. Baby Makes a Blue Stalk. Oké, okay. nou hij is inmiddels 80, Jaren 80. Geriveerd... Ja, zoiets, jaren ja, zoiets. Hij is uh, inmiddels gearriveerd, Lex van Orens... Zo dadelijk om half drie, hoor, met het weerbericht. Ja, goed, allereerst nog even wat anders nieuws en wel uit culinair Amsterdam. Want uh, tot mijn schrik lag ik van de week in de telegraaf dat, uh, dat uh, Jo Braakhekker stopt met Le Garage. Hey? Ja. Heel vroeger had uh, Jo Braakhekker nog een uh, kookprogramma op de televisie. Toen koken nog niet zo populair was op televisie. Want nu kan je 24 uur per dag naar kookprogramma's kijken. Maar toen had hij een kookprogramma. En dan gaf hij om de zoveel tijd, te... voor die kookboekjes uit. Dus die heb ik allemaal van A tot Z in de, in de, in de, in de, in de kast staan. Alleen die moesten ze nou nog eens een keer maar een keer gaan gebruiken, denk ik dan. Maar goed, het befaamde Amsterdamse restaurant Le Garage van Jo Braakhekker wordt verkocht. Nieuwe gastheer wordt sommelier Edwin, uh, Erwin Waldhaus. Het pand wordt eigendom van investeerder Jan Wieger van der Linden. Die ook eigenaar is van de Hoppe Bar, Bodega de Keizer en de Oesterbar in de hoofdstad. Ik meen dat die vroeger waren, niet van, niet van die uh, weilen uh, horeca tycoon. Ik heb geen idee. Oké, okay, nou goed. Ondanks het feit dat er nog geen handtekeningen zijn gezet... is de intentie uh, wel uitgesproken. Dus uh, de tijd dat Joop Braakhek een gast hier was in de garage... zijn geteld. Oh, wat jammer. En ja. gaat hij nog uh, andere dingen doen? Vast wel, maar dat zal meer op, uh, op uh, haringparties en uh, dat soort dingen uh, zijn. En weer een beetje op tv misschien? Nou, wie weet. Wow. Oké, okay, we houden ik hem in de gaten. Weer een lekkere plaats op de zaterdagmiddag bij CFM. Simpel plan en Canaan. Hier is Summer Paradise is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe Summer evening, now you're not next to me And I am freezing, was it real Or baby tell me was I dreaming How can you show me paradise when I'm leaving Now my heartbeat is sinking Hope's shrinking, when I try to speak No words, lips sinking Hope this is not just wishful thinking Tell me that you can't, I'll be there In a heartbeat Someday I will find my way back To where your Name is written The same. Vrolijke deunen op de Salfords Radio van Simple oh. Plan en Kanaan. En je hoort de Summer Paradise. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je de Your Breakdown bij CFM. En daarin allemaal van dit soort lekkere muziek. Nou, het is uh, precies half drie en hij is gearriveerd in de studio, onze eigen weerman Lex van der Horen. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Ja, ik vond het een beetje frisjes op het strand. Nog een beetje koud hè? Ja, je moet echt een uh, plekje uit, uh, uit de wind zoeken in de zon. Dan, dan uh, is het best wel te doen. Maar ja, ik heb toch maar weer mijn tussen. Hoe noem je dat? Ja, je tuss een Tussenseizoen je... jasje aangetrokken. Ja, wanneer kunnen we helemaal zonder jas gaan lopen, Lex? Kijk eens even zonder jas. In, jas, in, je, in je bol, in je glazen bol, in mijn glazen bol. Oh, ja. Daar heb ik het net met uh, Albert Jan over gehad. Ik heb hem een, uh, een grafiekje laten zien van de verdere verwachtingen. En uh, na het volgende weekend. Dus niet het volgende weekend, maar <laughs> na het volgende weekend, dan gaan de temperaturen aanzienlijk omhoog. Kijk. Dus precies, uh, zo richting Koninginnedag, uh, zo in die kant op, dan uh, zou ik wel eens uh, een zomerjasje aan kunnen trekken. Heerlijk. Dat zijn goede vooruitzichten, uh, Lex. Ja, dus we moeten nog even geduld hebben. Ja, oké. Okay. Geduld is een ziek, maar verder komt men ohne IA. Ja. <laughs> <laughs> Nou, we hebben dus vandaag een dus, uh, echt uh, flinke periode met zon. En er staat in het dorp een zwakke en aan zee een uh, matige noordelijke wind. En de temperatuur die zit nu rond de 11 graden. Normaal is het uh, een graad of 12 hier aan de kust. Maar uh, ja, het is hier. Uh, we hebben normaal. Vorige week meer ondergezeten, want de gemiddelde temperatuur was. Ja, ja maar, maar, maar, maar, maar morgen dan, dan gaat het toch weer naar beneden. Kijk, oh, dan heeft hij gelijk weer een grijns op zijn gezicht. Hè. <laughs> <laughs> en jij klinkt hij lekker zo vrolijk. <laughs> dan halen we de 9 graden net. Oh. Oei. Want er staat een, een matige tot vrij krachtige noordelijke wind morgen. De zon die komt er best wel bij hoor. Best wel een uh, periode met zon, maar het wordt frisjes door die door noordelijke wind. Tot, uh, ja, het is altijd fris. Yeah. Het is altijd fris. Nu komt hij ook uit het noorden, maar waard, dit, waard, het waait niet zo hard. Dus dat valt allemaal wel mee vandaag. Nou, dus morgen dan is het uh, echt even een winterjas aantrekken als je naar buiten gaat. Want uh, 9 graden is het maximum. En dan maandag hebben we toch wel weer periode met zon. En dan staat dan er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dus dan komt hij meer uit zee. En de zeewatertemperatuur die is op dit moment 10 graden. Dus daar wordt het ook niet echt warmer van. En dan komen we uit op een maximum maandag van 8 graden. Oké. Okay. Nee. Ja, het is niet anders. Nee. En dan ga ik nog even door met de dinsdag. Dan hebben we een periode met regen. Ja dan is het echt even herfst hoor. <lacht> dan hebben we een matige toffe vrij krachtige zuid tot zuidwestenwind. En dan komen we ook weer uit op 8 graden in de middag, want dan wordt het in de loop van de middag komt, wordt het droog en dan zou de zon er nog even bij kunnen komen. Dan komen we naar de 8 graden toe, maar s'morgens tot een uur of 12. nou 5 graden is het toch wel het maximum wat we dan hebben hoor. Oeh, dat wordt fris. Dus dat wordt echt een, een fris dagje. Ja. En als je verder wil kijken in de week, dan moet je kijken op www.meteopagina.nl Nou, dat gaan we zeker doen, Lex. En op tv, dat kan je ook zien. Ja, kanaal 40 digitaal. Ja, elk kwartier komt hij voorbij. En uh, je kan ook nog uh, op internet kijken. Oh, dat heb ik net verteld. www.meteopagina.nl ja, Maar, ik kan, ik kan, ik kan en, maar ook op je mobieltje. Slash mobiel. Ja, slash mobiel. Dus dan, dan ben je helemaal bij je. Helemaal goed, Lex. Goed. Mag ik je hartelijk danken. Met... En uh, volgend weekend zien we elkaar weer en ik verwacht toch alweer dat ik in de studio kom. Ja, misschien volgend weekend, dan kunnen de luisteraars al meekijken op tv Misschien hoor Misschien, maar, nou, maar, dus, houd er even rekening mee met o, dan, je moet maar ja, ja, dan moet ik mijn haar Ja, je ja, haar ja, ja. moet ook gekomen En het je voor en zo, nee hoor Valt helemaal heel, heel erg mee Volgende week is Lex van de Horen er weer zo rond en nabij half drie Bij Zandvoort op zaterdag Dat was het weer En hier is de Timer Social Club. Disco Klassiekers op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. We horen de zou de Social Club en Rumors. Nou, het is tien over half drie voor de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Broek op Langendijk. Dan gaan we over naar Joop van Goedemiddag Joop. Goedemiddag hier in de studio en luisteraars uiteraard. Hartelijk welkom bij, uh, het, uh, op het sportcomplex Duinkjesveld. Waar inderdaad de wedstrijd tussen SV Zandvoort en uh, Broek op Langendijk. En dan gaan we voor vanaf afkort als Bol, dat stel ik voor gespeeld wordt. Ze zijn wat later begonnen, want er waren allerlei plechtigheden over met putjes en dat soort zaken. de vijf overvallen, die zijn weer begonnen en we zijn dus nu in de zevende minuut bezig en het is nog steeds 0-0. Uh, laat ik even vooraf zeggen dat Zandvoort nu nog één kans heeft om periodekampioen te worden. Dan moet het deze wedstrijd en de volgende drie gewonnen worden. Uh, dan is Zandvoort alsnog uh, periodekampioen. Komt daarna competitie. Uh, Laatste punten liggen. Dan wordt het wat moeilijker. En bij die komende drie wedstrijden naar deze. Dus je de, in mijn ogen de boogde kampioen. En dat is Kastikum. En Custicum komt over uh, drie weken hier naar Zandvoort toe. En dat, als dat gewonnen wordt. Dan is de kans heel groot dat Zandvoort periodekampioen wordt. Zo is ik natuurlijk nog lang niet in. Zal hier van Bol gewonnen moeten worden. Zandvoort uh, staat op de vijfde plaats. En Bol die staat op de vijfde plaats. De derde van de honderen. Uh, Stamvoort is redelijk compleet, denk ik, zo te zien. Uh, Jan Sonneveld zit alleen aan de kant. Sommigen misschien niet getraind hebben, dat weet ik niet. Kan ik niet over veroordelen. Uh, voor de rest staat gewoon iedereen in het veld die er zijn moet. En dat betekent dat Stamvoort toch een behoorlijk sterke van uh, in het veld heeft staan. En ik wou voor sterk. Oh, daar gaat bij bijna de bal weg. Die <hierig> <hierig> wordt teruggesteld op de keeper. Die keeper mist. En die bal die rolt, die rolt, die rolt. En die rolt vrij naar de Hij kon het al net voor de paal. kon hij over de achtlijn. Kikken, hij er gewoon ingegaan. Dat was een hele ik keer aan het doek geweest. Maar goed, ja, hij zit er niet in. Er wordt een corner voor Zandvoort eh, genomen. Vanuit Zandvoort gezien. Met de rechterkant van hetzelfde. En normaal gesproken vogel Thijs Berg. Want dan gaat hij dat nu inderdaad ook doen. Die gaan we nog even meepakken voordat we terug gaan naar de studio. Die weet we nooit wat er gaat gebeuren. De is klaar. Oh, ja. De, de, de luchtmacht van Zandvoort. Die komt erin. Slechte corner. Laag genomen. En dat betekent dat. Uh, dat Bol het stel over kan nemen en Zandvoort weer moet gaan verdedigen Nee, die, die is kastje de Vries pakt die bal af, kastje de vries naar Nijtse Maar die staat een beetje op een vreemde plaats. Maar goed, uh, draaien, keren, draaien, keren. Is de bal kwijt, mag gewoon voor de zijlijn Goed, uh, nu in de achtste minuut. Zand is naar -0. de 6-0. De wedstrijd Zandvoort tegen Bol. En straks meer van Joop van Nes.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 I'm a good man, with a good heart Had a tough time, got a rough start But I finally learned to let it go I'm right here, and I'm right now And I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over. I never met her hard. But it doesn't mean I didn't make it Hard to carry on Well it sucks to be On and on And it hurts to be real But it's nice To make some love That I can finally feel I, I finally learned to live Start even lekker swingen, zeg ze op de radio. Jorden, de Swing Out Sister en Breakouts. Break het is tien minuten voor drie. We hebben nog even een kort bericht voor je. En uh, daarna een plaatje. En dan gaan we weer snel over naar het voetbal. De wedstrijd van vandaag: SV Zandvoort tegen Bol. En dan staat het momenteel nog steeds 0 tegen 0. Ja, en het uh, volgende nieuwtje zal de Zandvoorters al wellicht allemaal al bekend zijn. Maar ook voor diegenen die dit weekend weer gezellig in ons uh, dorp verblijven, uh, dan wel uh, tijdens een korte vakantie of tijdens een uh, lekker weekendje Zandvoort. Want afgelopen dinsdag was het oudste café van Zandvoort, het wapen van Zandvoort, aan het gasthuisplein voor de allerlaatste keer als café geopend. 122 jaar lang heeft het café gefunctioneerd als plaats van samenkomst om de laatste dorpschorrels aan te horen en de droge kelen te smeren. Het wapen was een begrip in Zandvoort. De eigenaar van het pand en inventaris, de beleggingsmaatschappij van Brouwer-Grols, gaat het volledig leeghalen, of heeft het inmiddels volledig leeggehaald, en het kale casco verkopen. De huidige pachter heeft in samenspraak met de drankenleverancier en de brouwerij moeten constateren Dat het er gewoon niet in zit De omzetten waren te laag om een rendabele bedrijfsvoering Te kunnen, te, te kunnen spreken En dus was men tot de slotsom gekomen Het contract dat afgelopen dinsdag afliep, afliep Niet te verlengen Wederom gaat een stukje Zandvoortse historie eh, verdwijnen Weer wat leven weg zo Op het gastesplein oh. On the other side of the street knew, girl that like you I guess that's déjà vu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 Give to how you been. En dat was train and drive by. Ja, nou we proberen koortsachtig uh, een verbinding te krijgen met Joop, maar dat lukte net even niet dus tijd voor een berichtje. nou dacht ik dat ze er al uit waren, maar blijkbaar nog niet, want het circuit moet in gesprek om geluidsdagen. de voor en tegenstanders van de uitbreiding van het aantal geluidsdagen op circuitpark Zandvoort moeten met elkaar om de tafel. dat is de voorlopige oplossing die staatsraadmeester Drupsteen de beide partijen vorige week dinsdag aanbood. de zaak gaat om het milieuvergunning van circuitpark Zandvoort, waardoor het duin een circuit extra geluidsdagen krijgt toegewezen. circuitpark Zandvoort moet proberen om net als het TT Racing in Assen, een convenant tussen de omwonenden, milieubeweging, het circuit en de overheden te sluiten, al dus meester Drupsteen. Met de extra geluidsdagen wil Circuitpark Zandvoort graag meer aansprekende races organiseren. Ook zou er dan een mogelijkheid zijn om muziekfestivals te organiseren in het dorp. De provincie had de vergunning al wel verleend, maar een aantal bewegingen hadden een hoger beroep bij de Raad van State aangetekend tegen de vergunningverlening. Onder andere de gemeente Bloemendaal, Stichting Duinbehoud, de Milieufederatie en Stichting Geluidshinderzand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 We zijn er. Goed. Um, 20 minuten gespeeldruimen en Zandvoort heeft toch wel het betere van het spel. Maar we hebben we zelf niet een doelpunt te kunnen uitdrukken. En zojuist was er zelf Boy De Fit die handig dus optreden en het zeer vakbaar kwam deed. Want dus er de zat ogen in ogen met aanvallen, terwijl er niemand anders meer tussen stond en hij stopt die bal Echt voorbeeldig. Nu ligt het spel heel even stil voor een uh, blessuurband van een speler van Bolba, een slijding van de uh, Visser. Die kreeg daarvoor een gele kaart. Ik vind dit een beetje zwaar. Maar eh, dat betekent wel dat Willy uh, Visser de volgende wedstrijd er niet bij is. Want iedere gele kaart die hij nu oploopt, is met zijn schorsing. Sowieso doet de wacht op de KVB. Hij heeft uh, vijf gehad. En iedere volgende is automatisch een schorsing. Goed, vijf trap kan genomen worden. Uh, en dat is zo'n beetje op de, op de helft van de Zandvoort. Want Sanford z'n zelf, me, dus En die wil komen. Een behoorlijk winst. En er staat iemand helemaal vrij. Maar gaan kan kunnen wegkopen. Dat is Kastentries. En dan staat iemand eruit. Moet een er behoorlijk boksen op die bal. Dat is niet het geval. Borre Bol die heeft die bal. En die gaat nu over de achterlijn. En slechte voorzit. Mooi de vet. Die kan die bal ergens gaan ook pakken En die bal weer in het spel brengen. Uh, Sanford heeft uh, na die ene de rondje. Dat is uh, kijk, eigenlijk een missus van de keeper. Geen kans meer gekregen. En Bol eentje. En uh, ja, dat geeft hem. Een beetje aan dat de, de zon voor nog uh, warm moet gaan draaien, denk ik. Patrick de Koper met de bal aan de voet gaat die de paas geven op waar uh, is Mol? Die kan er makkelijk bij. Dat kan alleen niet aannemen omdat de verdediger voor hem springt en die schiet de bal over de zijlijn. Dus als we het gaan gooien op de helft van hetzelfde. Wat Lemmers gaat uh, dat uh, doen. Uh, Lemmers die gaat, is trouwens uh, als hier.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 Als er niets gebeurt is er in 2016 een tekort van 170.000 vaklieden, zoals dakdekkers, bankwerkers en storingsmonteurs. Dat komt doordat te weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen. Ook gaan de komende jaren veel technici met pensioen. Volgens minister van Bijsterveld hebben kinderen nu vaak een negatief beeld van werken in de techniek. Vaklieden gaan scholen langs om leerlingen te laten zien wat een carrière in de techniek inhoudt. De jongen die gisteren het bij de marathon van Rotterdam had eerder een hartaanval gehad. Maar hij was door de artsen volledig gezond verklaard. Dat zegt de rector van zijn school in Vught. De jongen van 14 deed mee aan de 10 kilometer loop in Rotterdam. Zijn gezondheid was wel een punt van zorg omdat hij in september nog op het hockeyveld in elkaar was gezakt. Volgens zijn school is hij daarna onderzocht in het academisch ziekenhuis in Nijmegen en gezond verklaard. De organisatie van de Rotterdam Marathon heeft haar medeleven betoond aan de familie en de school van de jongen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben een luxe villa in Griekenland gekocht. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd. Het gaat om een villa van enkele miljoenen euro's met uitzicht op zee. De villa staat in het Zuid-Griekse Kranidi. Prins Willem-Alexander zou de Griekse villa pas hebben willen kopen na de verkoop van zijn vakantiewoning in Mozambique. Dat is in januari gebeurd. In Oslo begint rond deze tijd het proces tegen Anders Breivik, de Noord die vorig jaar zomer 77 mensen doodde. Breivik heeft de moorden bekend, maar acht zichzelf niet schuldig. Hij zegt dat hij handelde uit noodweer omdat hij Noorwegen wilde ontdoen van mensen die geloven in de multiculturele samenleving. Voor de rechtszaak in Oslo zijn tien weken uitgetrokken. Het weer, wolken en zonnige.